Amerikaanse komiek Bill Cosby heeft voor het eerst gereageerd op aanhoudende beschuldigingen van seksueel misbruik. In een krant in Florida zegt hij dat het niet meer dan insinuaties zijn. De 77-jarige tv-ster van The Cosby Show is door vier vrouwen beschuldigd van misbruik. Cosby zegt in de krant te beseffen dat mensen moe worden van zijn stilzwijgen, maar dat hij niet hoeft te reageren op insinuaties. Mensen zouden de feiten moeten controleren, vindt de komiek.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 Het weer nog op de meeste plaatsen is het droog en breekt de zon af en toe door vanmiddag. Het is een graad of 12. Morgen begint droog en met geregeld zon. In de loop van de dag raakt het bewolkt en s'avonds gaat het regenen. Het is dan ongeveer net zo warm als vandaag. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Arms. the chairs are like diamonds, nothing is ever good enough for ya, we're building a fire, warm up in its arms, flames are the lions, nothing is ever good enough, nothing is ever good enough.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 Roll around maybe for a while Close together and still alone It's quite the life for quite the life Are oh, we building a wall right before our eyes Close together and still alone we're Building a fire to warm up in its arms Cause nothing here is ever good enough no full no.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 Dus het zou uh, op zich uh, ja, natuurlijk een mooi initiatief zijn... om uh, ja, een avond voor de vrijwilligers te organiseren. Maar in ieder geval ook namens het team van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, de ijsbaan van harte gefeliciteerd. De ijsbaan van harte gefeliciteerd. En ik, één ding, jullie zijn nog niet van ons af dit jaar. Nee, zo is het. Het gaat daar weer aankomen. En CFM is ook uh, betrokken bij de ijsbaan, ook dit jaar. Oh, mi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 en hier zijn de Eurythmics. De Eurythmics met Sisters Are Doing It For Themselves. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. <middels> www.zfmsandvoort.nl ZFM Ga de website van de CFM zeker een keer bezoeken, want hij is geheel vernieuwd. www.cfmzandvoort.nl. Daar vind je al informatie uiteraard van CFM. en het lokale nieuws uit Zandvoort. Zo dadelijk gaan we contact opnemen met uh, collega Jalfres. Hij is vanmiddag uh, aanwezig bij de wedstrijd SV Sanford tegen VVA uit Amsterdam. Maar er is nog even één plaat onderweg. Ja, deze hoorde ik van de week bij Ruud Jalsen bij CFM Lus. Ik denk, nou, die kunnen we ook wel eerst gaan draaien. Hier is Lionel Ritchie in Dancing on the Ceiling. ...van CFM zie ik ze nog steeds. Hè? De sporen van collega Ruud Jalsen. Die heeft het ook daadwerkelijk uitgeprobeerd. Dancing zing van de ceiling. Ja, de zing van... ...laat maar je het is tijd om te gaan naar Duitsersveld. Daar is onze sportverslaggever... Joffres Bij de wedstrijd van vanmiddag hebben we het over... ...SV Zalvoort tegen VVA Spartaan. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goedemiddag heren. En, en luisteraars uiteraard, uh, hartelijk dank...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 Meer gehoord op de radio, vandaar een keertje weer gedraaid op zaterdagmiddag. Milky Chance was dat, met de stolen dans Ja, in de studio vanmiddag teruggast is uh, Ton Arissen. Goedemiddag, Ton, welkom. Goedemiddag. Welkom thuis, Ton. Ja, is, uh, <laughs> het was even lang geleden, maar... Ja, het was, uh, ja we ja, dachten al, waar ben je nou? nou? Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk de bedoeling om iedere keer als ik hier nieuws heb, om uh, dan langs te komen. Dat is het goede moment, denk ik. Uh, laten we de luisteraars nog even in spanning. Uh, ton, uh, het juttertje, jazz aan zee. Vorige keer had je up te gast. En ja. uh, hoe was het? up, dat is uh, amusement van de bovenste plank. Amusement een verkeerd woord voor jazz. Ik weet het, maar toch. Maar toch. Het was uh, weer gezellig in het juttertje. Het was uh, heel gezellig. En we waren van tevoren gebeld door mensen uit Amstelveen en uit Zaandam. Of er, het, uh, of er gedanst kon worden. Nou, dat hebben we geweten. Die hebben gedanst.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 dit Ton Ariens dan zal u weer erom verwelkomen. Ja. En uh, ja, in het uh, gezellige bruine café gedeelte van uh, Talassa, 13 december, Mirjam van Dam. Verder nog nieuws? Ja, als u daar dan over alles wat ik nu vertelde vragen heeft... dan kunt u daar 13 december bij mij mee treden. <lacht> <lacht> ik Heel zal goed. antwoord geven. Goed, luisteraars. Begint u vast een verlanglijstje in te vullen... en dan kunt u dat 13 december aan uh, Ton persoonlijk uh, overhandigen. Ik ben erg benieuwd naar het programma van volgend jaar...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 Senses Spinning through Voering van de oude singel van Witte Houston. Je de I Wanna Dance With Somebody... ...gezongen door Mirjam van Dam. Ze treedt dus 13 december aanstaande... ...hier in Salford op... ...in Café Het Juttetje. Dat alles natuurlijk bij Talassa. Nou, zo vlak voor de nieuws en weer... ...van drie uur gaan we nog één keer... ...terugschakelen naar Jovennes. De wedstrijd SV Salford ...tegen VVA de Spartaan, Joop. Ja... Ja, hoor, ja, er is toch uh, echt uh, helemaal niks gebeurd, zoals ik het zo zeg. Het, uh, het, uh, het houdt elkaar een beetje neefwicht, hoewel Sampoort wat meer op de helft van jaar de Spartaan speelt. Maar ja, uh, uh, wat ik net ben vergeten te zeggen, ik mis toch een tweetal belangrijke spelers eigenlijk. Achterin mis ik uh, uh, <coughs> sorry, Ronald Kalis en voorin hun en En dat zijn al een slok van van borrel. Ik heb geen idee wat er met de heren aan de hand is, of ze er überhaupt zijn. Maar ik kan ze hier gewoon in het veld niet ontdekken. En... Uh,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 En uh, ja, Kales achterin Die mis ik dan ook uh, nou, Kan het achterin wat goed opgevangen worden Voorin is het wat moeilijker uh, Zandvoort die uh, dat probeert natuurlijk wel uh, in, Met alle macht aan te vallen heeft Hij heeft ook meerdere het, het spelvoordeel Maar uh, er zijn nog niet uh, echte kansen uit voortgekomen Hoewel Kevin van der zijsnet. net de bal werd wat hoog aangespeeld Ja, Dan, dan moet je net in het hebben dat hij goed valt En dat gebeurde niet Dus uh, nog geen doelpunten hier Bij uh, SV Zandvoort tegen VVA. De dat voortaan En ik maak wel sterk dat het